En zoals gewoonlijk, toch even terugblikken op de vorige zondag en kijken naar de dialectoogst. Wij hadden het over een kleermaker, een kleermaker, maar ook over de vrouwelijke kleermaker, een kleermakers, Een kleermaakster, maar dat komt van het woord kleermakersen. En die oudere woorden op ersen zijn bij ons tot s vervormd. Denk maar aan strijkers eigenlijk uit strijkkersen en dergelijke meer. Hè? En dan hebben we het weer over lint gehad, boordlint, een speciaal boordlint dat aan één kant een versteviging vertoont en dat dient om slijtage van de broekspijp tegen te gaan, heet een talonnière, maar dat is natuurlijk uit het Frans overgenomen waar we ook dat woord talonnière daarvoor kennen. De speciale lichte sportschoenen door wielrenners gebruikt heten cyclisten. In de algemene taal komt het woord niet voor. Mogelijk, maar dat zijn we zijn natuurlijk niet zeker van deze interpretatie, mogelijk gaat het hier om een merknaam. In ieder geval, cyclisten, dat werd vroeger en misschien vandaag nog veel gebruikt. Wij kregen van onze vriend Maurice een tweetal brieven met documentatiemateriaal over de ploegers in René wat dat allemaal is, maar zeer interessant bedankt Maurice, want het is eigenlijk moeilijk om dat allemaal uit te leggen, maar Maurice heeft plooikjes gemaakt voor ons en dat allemaal op papier gekleefd zodanig dat we het kunnen zien. En Het gaat over een platte plooi, een platte plooi. Dat is natuurlijk een plat gestreken plooi die twee vouwen in een stof geeft, ontstaan doordat ze op korte afstanden in een tegenovergestelde richting zijn omgeslagen. De plooien zijn van boven en van onderen even breed. Dat is de platte ploeg. Maar Maulis geeft ons ook nog een ander voorbeeld van een ploeg, een springploeg. Dat is al moeilijker om uit te leggen. Een springploeg, een springplooi, is een plooi die vier vouwen, zo kan ik het toch tellen, vier vouwen geeft. In feite gaat het hier uh, om platte plooien die tegenover elkaar liggen, die ook van boven en van onder even breed zijn. En dan nog moeilijker, een zwooploeg, een zwaaiplooi en die wordt gevormd door een reeks van elkaar opvolgende platte plooien. Maar die zijn dan van boven kleiner dan van onder. En dat is dan de zwooplooi. Je ziet allemaal materiaal uit de kleermakersstil. En uit de kleermakersstil hebben we nog een woord. Een mooi woord. De winterjas van de soldaat. Een kapot. Of een kapotjas. Die vertoonde op de rug een speciale plooi die wij, of althans vroeger, een zwolmstijt noemden, een zwaluwstaart. Die benaming berust natuurlijk op de gelijkenis. In de algemene taal komt zwaluwstaart wel voor, maar niet in die betekenis. En stijt, en zwolom hebben al vroeger is behandeld. Dan kregen we van onze vriend uh, Albert van de Slagmolen. Twee prachtige kaarten waarop hij voor ons heeft uitgetekend. De nelft van Walvergeme met prachtige uh, toponiemen erop. En twee ervan wil ik toch geven. De Streepersweg en de Trassersweg. En die twee wegen zijn bijzonder qua naam, bijzonder interessant. Ze komen niet voor in uh, de toponymie van Aster van Jan Lindemans. Dat zijn twee wegen uh, die, uh, zal ik zeggen, uitmonden op Tarveld. Uh, de Striepersweg staat daar haaks op in, hij zou nog voor de helft bestaan, heeft al bij mij gezegd, zaterdag nog. En de Trastersweg, die gaat wat verder, komt ook uit op de Harenveld en hij gaat zo richting Van het Penneken. want dat is ook nog een interessant toponiem, Penneken Pan, uh, een toponiem van Walverhem. Wij kregen nog een andere kaart van hem, met daarop gesitueerd de Ronnewa. Prachtig is dat. Uh, het is jullie vermoeden bekend dat uh, heel wat uh, partijen, grond of landerijen genoemd zijn naar de vorm die ze hadden aangenomen. Vandaar uh, duidelijk is dat die Ronnewa eigenlijk een ronde wei was. En we zien die hier op de kaart gebracht. Die Ronnewa die ligt helemaal in het uithoek, zoals uh, Albert dat schrijft, van Walfergem uh, tegen Bollebeek en koppegem aan, zo een beetje tussen de beken daar, tussen de Kloosterbeek en de Malenbeek. Daar ligt die fameuze Ronowa. Zeer interessant, wij hopen alleen dat ook nog andere luisteraars ons een kaartje bezorgen met daarop de toponiemen die waarschijnlijk nog worden gebruikt, maar die ook weer stilaan aan het verdwijnen zijn. Zie daar, een overzicht van wat wij vorige zondag hebben gekregen, toch nog even, even iets zeggen. We kregen nog een brief van Maurice en die geeft ons het woordje een deusteek op. En die een deusteek is dus een doorsteek, zou een ijzeren staaf zijn met onderaan een pin en bovenop een kaars. En die deusteek die werd uh, destijds gebruikt, euh, ik zal even lezen, die werd gebruikt euh, in de brouwerij van Soeke van Belkes, die in Asse toch wel bekend was, en dat brouwsel op het vat euh, ging gisten, daar ontstond binnenin een soort druk, schrijft Maurice, die dan moest ontsnappen, samen met het vuil veroorzaakt door het zuiveren van het bier door de gisting, en daarom was er precies een gaatje in de boom. Die boom hebben we vroeger al behandeld, dat is de bom. En dan moest men erover waken dat dit gaatje niet verstopt raakte. En daarom moest dat precies geregeld worden, doorgestoken. En dat doorsteken van dat gaatje gebeurde dan door die deusteek. Misschien dat nog een aantal mensen die in de brouwerij werkzaam waren dat weten. Maar... Uh Malice denkt dat die een deussteek eigenlijk zoiets zou zijn dat de snottepit moet vervangen die wij voor een paar weken hebben behandeld en waarover wij toch in feite geen reactie hebben gekregen. Goed, tot daar het overzicht.